7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... bellen we even met Bangkok. Betogers dreigen het hoofdkantoor van politie aan te vallen. En piloten zonder een baan betalen tienduizenden euro's om te mogen vliegen. Meer over straks in het NOS journaal met Jan van de Putten. Nu al meer over armoede. Steeds meer Nederlanders leven onder de armoedegrens. Zo'n 1,2 miljoen mensen hebben eigenlijk te weinig geld om rond te komen. Dat zijn ruim 150.000 mensen meer dan in 2011, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau.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 Beginnende piloten worden uitgebuit door sommige luchtvaartmaatschappijen... omdat ze moeten betalen om te mogen vliegen. Dat zegt pilotenvakbond VNV. Piloten zijn verplicht om vlieguren te maken. En bij onder meer Ryanair en Whiz Air kunnen ze daarom een paar maanden vliegen... als ze 25.000 tot 40.000 euro betalen. De VNV vindt dat de maatschappijen misbruik maken van jonge piloten... die geen baan kunnen vinden. Zometeen dus meer. De Thaise politie ligt demonstranten vandaag geen strobreed in de weg als ze het hoofdbureau in Bangkok willen aanvallen. Agenten hebben het prikkeldraad en betonnen afzettingen rond het gebouw opgeruimd. Betogers kunnen ongehinderd naar het regeringsgebouw. De regering heeft opdracht gegeven om niet in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen.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 Uit eerste onderzoek blijkt dat de trein in de bocht 132 km per uur reed, maar maximaal 48 is toegestaan. De machinist probeerde nog te remmen, zegt de gouverneur, maar het was al te laat. Approximately six seconds before the rear engine of the train came to a stop, the throttle was reduced to idle. Approximately five seconds before the rear engine came to a stop, the brake pressure dropped from 120 psi to zero.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 Het is onduidelijk of er nog mensen binnen waren. Woensdag gebeurde ook een ongeluk op een bouwplaats in Sao Paulo. Toen viel een hijskraan op het dak van een nieuw voetbalstadion... voor het WK van 2014. Twee mensen kwamen daarbij om het leven.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 Meer dan 40 patiënten liepen daardoor hepatitis C op... een ziekte die de lever aantast. Een aantal patiënten is overleden, mede als gevolg van de besmetting. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen ligt de vorst en nevel of mist. Verder vandaag maar weinig zon en het wordt ongeveer 4 graden. Morgen wat regen, donderdag kan het aan zee gaan stormen... en vanaf vrijdag is er kans op winterse neerslag. De verkeersinformatie naar de ANWB. Johnson Sahalka heeft verkeerlast van die mist... Nou ja, in zoverre denk ik nog niet, want we hebben nog geen, uh, ja, geen of, oh, extreem lange files. Alleen op de A7 richting Zaandam, daar wel 15 kilometer tussen af het en, en knooppunt Zaandam. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 8 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en de af en Oosterbeek. En nog even waarschuwen, want in het hele land, behalve in Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor. Straks meer over de jonge piloten, waarom ze moeten vliegen en waarom ze daarvoor moeten betalen. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ik heb toch een kopieermachine in de boekwinkel. Mm -hmm. Die stond flink te roken, overwit. Dat meen je. Ja, sprinklers aan, kopieermachine kapot, alle tijdschriften nat, boeken nat. Wat nu? Ja, echt heel vervelend. Nou, gelukkig is mijn bedrijf goed verzekerd. Met één zakelijke verzekering via ABN AMRO... dekt u in één keer de belangrijkste schaderisico's af. Eén verzekering, één scherpe premie, één digitale polis...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Ja, ganzen in Nederland die dachten een uh, rustige winter te hebben. Maar met het einde van het ganzenakkoord komt dat wel eens tegenvallen. Eerst een ander luchtvaartonderwerp. Want jonge beginnende piloten worden uitgebuit. door maatschappijen als Ryanair en Wizz Air, zegt de pilotenvakbond VNV. Piloten worden niet betaald om te vliegen. Nee, ze moeten zelf, juist tienduizenden euro's betalen om te mogen vliegen. Pay to fly heet dat. Steven Verhagen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten zij vliegen, die piloten? Zij moeten vliegen omdat zij hun vliegbevert uiteindelijk hebben gehaald... bij een vliegopleiding. En je hebt dan vlieguren nodig om uiteindelijk meer ervaringen te bouwen. En überhaupt, als jij moet vliegen... Of als jij uh, je vliegtuigbeleiding hebt gehaald, dan is het ook wel de bedoeling dat jij als piloot aan het werk gaat. En dus zijn ze naast zich op zoek naar een baan en die liggen niet voor het oprapen. En dat betekent uh, dat, dat ja, eigenlijk elke constructie voor hun uh, voldoende is om uh, die vlieguren maar te gaan maken. Ja, en dan betalen om te werken. Dat doen niet veel mensen, kan ik mij voorstellen. Nee, dat, dat klopt. En het probleem daarmee is dat juist omdat er zo weinig banen zijn, de vliegtuigmaatschappijen deze constructie bedacht hebben als een... Ja, zeg maar een nieuw soort verdienmodel. Ja. Op het moment dat men dan, uh, dan bij die bedrijven komt... moeten ze een zogenaamde type bevoegdheid halen. Bijvoorbeeld voor een Boeing 737. En dan kun je daar uiteindelijk op vliegen. Maar die opleiding, die kost natuurlijk geld. Er moeten simulators in, je moet, uh, je, moet, je, moet, je moet de hele opleiding doen. En dat kost een paar maanden. Maar uh, ook een heleboel geld om die simulators te laten draaien. En dan lever je ook nog geen productie. En dat, ja, men vraagt daar doorgaans tussen de nou, 30.000 en 40.000 euro voor... om die opleiding te doen... Ja, en, en, en daarna kan je pas gaan, uh, gaan verdienen voor die maatschappij. En dan gaan ze je wel salaris betalen. Maar dan is ook nog een keer de vraag, hoeveel ze je dan betalen? En of ze je wel direct gaan inzetten? Maar dit is hoe de maatschappij het uitlegt. Um, dat, uh, ja, dat zij op die manier investeren. Mo moet ik het zo uh, zien? De bedrijven zouden kunnen zeggen, ja, dan investeert de, de, de vlieger in zijn, uh, in zijn eigen toekomst. Die vind ik uh, te goedkoop uh, of te duur, het is maar net hoe je bekijkt. De, de, de, de vlieger die heeft een hele dure opleiding gedaan inmiddels. hij is een basisopleiding. En op het moment dat jij bij een bedrijf moet werken... dan moet je op een bepaalde type vliegtuig moet jij daar je werk gaan doen. En die opleiding moet jij dan genieten. Het is ondoenlijk voor een vlieger om voor elk type vliegtuig alvast zijn opleiding gedaan te hebben. En uiteindelijk kan je best als bedrijf zeggen... als iemand die opleiding gedaan heeft... willen wij dat je minimaal zoveel tijd blijft uh, voordat jij, voordat jij weggaat. Want wij investeren dan in jou. Hm. We hebben nou, maatschappijen... Die, uh, waarbij bij uh, zo spreken de opleiding gewoon door de, door, de, door de bedrijven worden betaald. Oh, die zijn er ook, dus die maatschappijen die dat wel doen? Ja, de, de, de gewone maatschappijen noemen het. De KLM's, Lufthansa's, BA's van deze wereld. Ja, daar hoef je niet zelf je opleiding te gaan betalen. Mm. Daar blijf jij binnen. Maar de mensen blijven daar ook doorgaans wel lang vliegen, die ja. zitten daar een hele carrière doorgaans. Maar als je dan niet terechtkomt, dan ben je dus aangewezen op een andere maatschappij... en die stelt natuurlijk wel dan zo'n vliegtuig ter beschikking... waar je dus op uh, je vlieguren mag maken. Heb je dan toch niet een punt om daar iets voor te vragen? Nee, dat is uh, totaal uh, onterecht. Kijk, die, de, de, misschien is de vlieger dan wel degene die, die meer betaalt dan de passagier achterin... Hij uh, heeft dan misschien wel het mooiste plekje qua uitzicht. Maar dat is dan, uh, dat is dan nog uh, de enige uh, pleister op de wonden. Maar dit, dit, dit, zijn geen, dit zijn geen modellen. Dit heeft echt te maken met wij willen als maatschappij goedkoop tickets aanbieden. Dan gaan we op die manier maar vliegers uh, uh, binnenhalen binnen de maatschappij. Die zijn er zoveel en in, in zoveel grote getalen wij kunnen op deze manier die vlieger binnenhalen, want hij komt toch wel. Ja, meneer Verhagen, uitbouw... u zegt het ook zelf. Uh, u zegt het zelf, er zijn eigenlijk te veel piloten. Um, de bedrijven kunnen dit maken, zo lijkt het. Want het aanbod is enorm. Maar de bedrijven kunnen het wel maken. Maar dan, wij vinden ook dat bedrijven daar wel een morele verplichting in hebben. En daarnaast, ja, de vlieger die, die zou dit eigenlijk niet moeten accepteren... maar hij kan bijna niet anders, want hij moet zijn brevet uiteindelijk geldig houden... En, en courant blijven voor, uh, voor de luchtvaartmaatschappij. Ja, en voor hem uh, zo iemand anders. Want nogmaals, zijn er niet te veel piloten, meneer Verhagen, op dit moment? Nu, nu wel. Er zijn natuurlijk veel werkeloze vliegers... en die zijn heel afhankelijk... omdat zij ook nog heel weinig vliegervaring hebben. En die moeten ze uiteindelijk op gaan bouwen. En daar zijn ze echt afhankelijk in. En, maar kijk, de, er zou iets moeten gebeuren waarom... op basis van, van die maatschappijen zeggen... wij gaan uh, die bedragen die zij moeten daar, die krankzinnig hoge bedragen terugschroeven... of bieden mensen meer zekerheid biedt ze garantie dat ze dan ook daadwerkelijk vlieguren kunnen maken. Biedt ze garantie op een, een, een contract van onbepaalde duur. Maar dat gebeurt niet. Want wat men nu doet... en zegt na een jaar of na twee jaar... Goh, nou, gaat u nu maar, nu maar weg, mm. want uw contract loopt af. Dan, dan pakken ze weer zo'n nieuwe uh, aspirantvlieger... Uh, en die uh, gaan ze weer twee jaar... Uh, dan begint het weer van voeren af aan. Yep. En, hebben ze, en daarom is het gewoon een verdienmodel. En daarvan zou je moeten zeggen... ja, jongens, dat, dat is toch eigenlijk geen geen werk op deze manier. Die ja, is... hebben al een enorme schuld... en moeten dan ook nog een keer op die manier... Uh, uh, nog een keer bloeden voor hun, uh, ja, om uiteindelijk hun eigen werk te kunnen doen... en productie te kunnen leveren. Ja, met is duidelijk, meneer Verhagen. Steven Verhagen, voorzitter van de vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Dino over Zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Oekraïne wijzen alle tekenen op een... Koep, zegt de Oekraïense premier Azarov... over de massale demonstraties tegen de regering van president Yanukovych. Demonstranten die het vertrek eisen van president en regering... hebben het parlementsgebouw omsingeld... en zij volgens Azarov van plan het gebouw in handen te krijgen. We gaan naar correspondent David-Jan Godfray die is in Kiev. David-Jan, wat kan jij vertellen? Hoe is de situatie? Want het parlement is natuurlijk reuze spannend... want er uh, is, wordt vandaag een, een stemming uh, over een motie van wantrouwen... tegen de regering gehouden. En uh, ja, daar uh, is wel vuurwerk te verwachten. Het kan zijn, uh, de, een van de oppositieleiders, uh, Klitschko, heeft er ook, ook op geduid... dat dat parlement echt geblokkeerd gaat worden... en dat er misschien wel mensen proberen binnen te komen, dus demonstranten. Nou, dan weet je natuurlijk niet hoe de politie gaat reageren. Dus dat kan, uh, ja, uit de mate, uh, uh, Pijnlijk en misschien wel gewelddadig worden. Voor de rest is de situatie in Kiev zoals die eigenlijk al een paar dagen is. Er zijn demonstraties op het centrale plein. Maar dan is het stadhuis is bezet door demonstranten. En er is een aantal overheidsgebouwen geblokkeerd. Waardoor mensen die, die, die daar werken niet naar hun werk kunnen. David-Jan, stemt het parlement vandaag um, over een motie van wantrouwen tegen de regering. Wat verwacht je daarvan? Nou, normaal gesproken zou die motie niet worden aangenomen omdat de partij van president Janukovic, de Partij van de Regio's, een meerderheid in het parlement heeft. Maar er zijn toch uh, analytici, uh, deskundigen hier in Oekraïne, die zeggen dat die motie misschien toch wel wordt aangenomen omdat Janukovic uit zijn soort van strategische overwegingen zijn premier zou offeren. Om, uh, ja, als een soort van doekje voor het bloeden voor de, voor, de, voor de oppositie. Dus het zou zomaar kunnen dat die motie wel wordt aangenomen... gebeutelijk met steun uh, van de partij van Janukovic. Ja, en dan moeten we kijken hoe de, uh, de oppositie daarop reageert. Ik denk eerlijk gezegd dat ze daar geen genoegen mee nemen... omdat ze eigenlijk uit zijn op het hoofd van Janukovic zelf. Hm. Ja, nou begrijp ik van uh, onze correspondent in China, uh, David-Jan van Marieke... dat uh, president Janukovic naar China gaat om daar uh, handel te drijven. Kan hij zomaar weg? Ja, hij kan zomaar weg. Hij wil er natuurlijk mee aangeven... Uh, kijk, ik heb de situatie onder controle. Het is wel een vraag gespannen in het land... maar alle diensten die zijn goed geïnstitueerd. Ik kan veilig uh, als president uh, mijn geplande bezoek aan China afleggen. Want Hij, hij zegt het is economisch ook noodzakelijk... want we hebben kredieten nodig, we hebben investeringen nodig. Anders gaat het land echt uh, de financiële en economische achter, achter, uh, afgrond in. En daarom moet ik wel naar China. Maar nogmaals, wat ik er vooral mee aan is dat hij alle vertrouwen heeft in de situatie dat er geen uh, omwenteling komt. En dat hij, dat hij terug op China gewoon verder kan als, als president. Nou David-Jan, dankjewel voor het laatste nieuws uit Oekraïne, uit Kiev. De dood van grensrechter Nieuwenhuizen een jaar geleden heeft niet geleid tot een mentaliteitsverandering, tot teleurstelling van de voetbalvereniging Buitenboys. Straks hoort u de voorzitter. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ze eten, ze poepen. Zijn het baby's of niet, Myno Remmers? Uh, ja, maar ze maken alleen een beetje ander geluid, hè? Ja. Nou, ze krijgen ze ook. Het is echt ook. enorm. <laughs> ze krijgen ze ook, ja. U hadden straks al een mooi geluid. Ja, nu horen we ze nog niet natuurlijk. Het is donker, ze zitten nog... Uh... Op, uh, op het water, hè. straks als het licht wordt... maar dat zal een tijdje duren met die mist... maar dan zitten ze ook rondom het melkveebedrijf van Peet Sterkenburg... zoveel zelfs, in de zomermaanden is het het ergste... dan vreten ze de weilanden kaal en moeten zelfs voer bij. Het kost de boeren handenvol geld. Maar ja, aan de andere kant zijn die beesten, die ganzen, voor een deel beschermde dieren. Maar ze horen hier eigenlijk niet thuis. Een jaar lang is er vergaderd en vorig jaar was er een akkoord. Ik loop even met de microfoon, terwijl we aan de koffie zitten... boven in de moderne stal, loop even naar Johannes Kramer, gedeputeerde. Uh, u zat eigenlijk die vergaderingen voor. Jullie hadden een mooi akkoord. En we hadden een mooi en goed akkoord dat door heel veel partijen werd gedeeld. Ja, de natuurorganisaties, de landbouworganisaties. Dan denk je, nou, daar is eindelijk geregeld. Ja, er zullen beesten geruimd moeten worden. Daar hebben we altijd zo'n mooi verzachtend woord voor. Ja, dat klopt, want de zomergans zorgt voor grote problemen bij de boeren. En door dat brede akkoord hadden we ook uh, draagvlak voor uh, toch wel ingrijpende maatregelen. Afschieten. Ja, uh, maar ook vergassen. Uh, en uh, al die maatregelen die nodig zijn om uh, die enorme hoeveelheid zomergansen terug te brengen. Ja. En nou is het overleg van tafel. Omdat de natuurorganisaties eigenlijk nou, minder harde maatregelen willen... op andere tijdstippen dan de boeren. Die zeggen, je moet tot 1 januari blijven jagen. En zij willen eigenlijk rondom de herfst stoppen daarmee, hè? Ja, het, het, het, het akkoord is opgeblazen door de LTO... want die kon niet meer instemmen met het akkoord waar ze... Vorig jaar december mee akkoord gegaan zijn. Want toen hebben ze ja gezegd tegen Rust in november ja, en december. Toen hebben die boeren ondertussen het LTO gebeld en gezegd, daar kunnen we zo niet mee doorgaan. Ja, correct. Vooral vanuit de jagers, die natuurlijk in november en december voor de kerst graag nog willen schieten. Maar ook vanuit de boeren is gezegd: van ja, tenminste, dat denk ik, daar zit te weinig voor ons in. En vandaar dat er in de eigen LTO-geleden een verzet is gekomen. Ja. Even naar, de... ja, naar degene die er dan het meeste last van heeft. Uh, Pete Sterkenburg. Wat nu? Ja, wat nu? Uh, wij zullen samen weer een oplossing moeten vinden natuurlijk. Want die ganzen die uh, door dit uh, spatten van het akkoord... gaan de ganzen natuurlijk niet vertrekken. Die trekken er zich niks van aan. Die, die vreten gaan, gewoon verder, hoor. Gaan rustig verder. En als ze van niks doen... dan wordt de populatie zomerganzen uh, alleen maar groter. Dus het probleem wordt alleen maar groter. We hadden hier in Friesland al jaren terug... van afspraak. En daar zijn we helaas nog niet uh, mee uh, aan de gang. Nee. Tja... Dan, uh, dan blijft de gans eigenlijk de lachende derde persoon... van het hele overlegstructuurtje. Nou, zo lijkt het nu even, maar ik denk dat de, de partijen... wel eens zo constructief zijn om weer de, om de tafel te gaan zitten... om een oplossing te vinden. Ja, gaat de provincie nu zelf weer aan de slag? Ja, want in het Fries zeggen we als het net kent staat het mat... dan mat het staat het kin. Hè? Ach ja, zo hoor ik het graag. Als het niet kan zoals het moet, dan moet ja. het zoals het kan. We hadden in Friesland al een maatwerkplan voordat het akkoord kwam. Daar vallen we nu op terug. Maar wel een heel pijnlijk onderdeel van dit akkoord is... is uh, wat nu niet door kan gaan, is dat uh, er geen goede schadevergoeding meer is... voor de boeren die mee willen doen aan de ganzenrustgebieden. rustgebieden. Ja. En ja, hoe dat precies komt, dat weet ik nu ook nog niet. Nee. Dus daar moet dan weer... en dan gaat het toch weer ook niet alleen over ganzen... maar ook over geld. Maar nog even door naar John Sahoka bij de ANWB. Ja, ondanks de mist uh, verloopt de spits nog vrij normaal. 82 kilometer in totaal. Uh, het is wel wat drukker dan gebruikelijk op de A7 richting Zandam. Daar staat ze af het A en klopt het Zandam 15 kilometer. We rijden door. We rijden door naar uh, Amsterdam. Dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen heeft uh, niet voor de mentaliteitsverandering gezorgd... waarop voorzitter op Muller van voetbalclub Buitenboys had gehoopt jaar geleden werd Nieuwenhuizen doodgeschopt... door een stel spelers van een team uit Amsterdam. KNVB reageerde met strengere regels. Verslaggever Roel Pau sprak met Muller op het veld van de, de club. Het is de C, geloof ik, C'tjes. Zijn aan Dit zijn trainen. de C'tjes. Ja, C'tjes zijn aan het trainen. Is dit een gewone trainingsavond, wat u betreft? Uh, dit is een gewone trainingsavond. Ja, u weet waarom ik het vraag, hè? We uh, zijn een jaar verder. Ja, we zijn absoluut een jaar verder. En dat was dan niet op een trainingsavond, maar op een, ja. op een, op een speeldag uh, 2 december. Zondag 2 december, ik weet het. Uh, ja, was het heel anders. Het was wel op dit veld, waar we nu voor staan. Ja. Veld 1. Um, bij een groot gedeelte van de club leeft het wel. Ja. Maar bij deze jeugd gelukkig niet. Die kunnen lekker voetballen. Kijk, wij zijn natuurlijk heel direct bij betrokken geweest als bestuur en, ja. en kennis van Richard. En ja, dan, dan ga je na 2, 3 december toe, dan is het wel weer En uh, dat, dat gaat wel weer zwaar wegen, ja. ja? Morgen helemaal natuurlijk. Ja. Dan heb je het er weer over met elkaar? Geen dag gaat er voorbij dat we het niet over hem of over het geweld op het voetbal hebben. Omdat het nog steeds plaatsvindt. Er is nog steeds, heeft waarschijnlijk niemand geleerd van wat er gebeurd is. Nee? Nee, je ziet het elke keer weer. Lees de kranten er maar op na. Ja, de KNVB is niet ontevreden over wat er dit jaar is bereikt. Hè? Nee, maar ik snap de KNVB hun reactie wel. Want we zitten eigenlijk in een dalende lijn. Ze zijn blij dat het 15% minder is. Maar van 15% is nog steeds veel. Hè? Er blijft dus 85% over. Dat zijn dus ruim 275 incidenten. Mm -hmm. Ene zwaarder dan de ander. Dat zijn er dus 275 te veel. Want de mensen ja. weten zich nog steeds niet te gedragen langs de velden. Nee. Hoe is dat op je eigen club? Want je zou zeggen, als het ergens. Ja, nou, het heeft hier wel in zoverre uh, opgeleverd... de KVB heeft een, een groot aantal regels vastgesteld. Dat gaat ook goed. Hè? We zijn het daar ook mee eens. Alleen hebben wij als club nog extra maatregelen genomen. Extra regels. Um, waarbij wij dus de mogelijkheid creëren... op ons eigen veld om een wedstrijd desnoods te staken op het moment dat het dreigt mis te gaan. U bent om, nog strenger dan de KVB. Wij zijn strenger dan de KVB. We hebben ook hier toezichthouders lopen. Die, dat zijn vrijwilligers. Die hebben wel een aantal cursussen gekregen om hoe om te gaan met geweld... of met, met dreiging van geweld. Ja. En op het moment dat ze ergens bemerken dat het allemaal weer verhit raakt... dan gaan ze, gelijk, uh, gaan ze erheen, stellen zich voor... en vragen of die mensen wat rustiger willen zijn. Ja. Nou, als het dan toch door blijft gaan... dan hebben wij onze toezichthouders de volmacht gegeven om de wedstrijd te staken. Is ja, het is twee keer gebeurd hier. Eén Ja, één keer van een, van een bezoekend elftal en één keer ook van een eigen elftal... was een vader, kon zich niet beheersen, niet gedragen. Ja, we zijn een grote club, 1300 leden. Ook daar uh, kan het wel eens misgaan. Ja. En uh, die wedstrijd is gestaakt. Vader is uh, van het veld verwijderd. Uh, de wedstrijd is gestaakt. En we hebben uh, de KVB naartoe geïnformeerd wat ja. we hebben gedaan... Um, ja, dan is het gewoon een staken van de wedstrijd... door de scheidsrechter in samenspraak met de toezichthouder. De dood van Richard Nieuwenhuizen heeft in elk geval dit opgeleverd... dat de KNVB weer met enorm veel inzet is gaan werken... aan een verbetering van het gedrag van de spelers. Ja, dat klopt. De KNVB doet echt zijn best, hoor, daar geen discussie over. En de clubs willen dat dat niet meer gebeurt. Ja. Maar ja, wij hadden ook gehoopt dat zijn dood een keerpunt zou zijn. En dat is dus niet het geval. Voorzitter uh, Rob Muller in gesprek met verslaggever Roel Paul. Vandaag om vijf uur is er een kleine herdenkingsbijeenkomst... bij Buiten Boys voor de vorig jaar. Omgekomen grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... en smiddags van half vijf tot half zeven... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. You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 It's supposed to be Sitten Circus hoort u no more. De Thijse politie is veranderd van strategie... en zegt de betogers vandaag met rust te zullen laten. De barricades rondom het hoofdkantoor van politie... en rondom het parlementsgebouw in Bangkok zijn weggehaald. Ernst Otto Smit, zakenman in Bangkok. Um, meneer Otto Smit, wordt het daardoor kalmer in de hoofdstad, denkt u? Ja, nou, de protesters die willen het aftreden van de regering... En dat is nog niet toegezegd. Dus wat ze nu doen is een soort burgerlijke ongehoorzaamheid. En nou, het parlement hebben ze nu. Ze zijn daar nu nog niet naar binnen gegaan had ik begrepen, Maar ze hebben wel het terrein ervoor. Omdat de politie zich teruggetrokken heeft. Gisteren was het uh, een ja, hele rare dag. Want op ons kantoor was het boom, boom, boom. Mm -hmm. Dat waren de traaangasgenaten die ontploften. En dat ging de hele dag door, van, van, van s morgens tot s avonds. En ik denk dat daarom de politie zich teruggetrokken heeft. Anders was het vandaag weer raak geweest. En meneer Smit, bereiken ze ook wat die betogen? Het gaat ze met name om het beleid van de, van de premier China. Watra, is die bereid ze iets tegemoet te komen? Ze heeft gezegd dat ze eventueel zou willen aftreden, maar dan op de, democratische gronden. En daar bleef het bij, dus dat is, ja, welke kant gaat het op? En de demonstranten die willen gewoon een, hebben dat de Sinewatra-familie uit de politiek gaat. Dus dat, dat zat nog lijnrecht tegenover elkaar. Mm. Nou heb ik u eerder ook al gesproken, eh, meneer Smit. Eh, toen zei u, we hebben op dit moment nog niet zo heel veel last van alle problemen. Eh, wordt wel veel gebeld, want de telefoon stond toen rood gloeiend. Merkt u inmiddels meer van de onrust? Blijven er toeristen weg of blijven mensen nog altijd komen? Vreemd. De, de, de, wij zitten voornamelijk op de Nederlandse markt en de Vlaamse markt. En die mensen laten zich niet zo snel afschrikken. Dus die hebben wel vragen van... Is, is het veilig en uh, kan ik wel komen? En hoe gaan we het ontwikkelen? Zelfde vraag als hier. Mm -hmm. Ons advies is: volg het uh, reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en die zeggen van blijf buiten de gebieden waar er geprotesteerd wordt. Mm. En wij houden datzelfde aan. Dus mensen komen nog geen annuleringen. Nee. Denkt u dat het trouwens de komende tijd wat rustiger zal worden? Want de koning uh, is jarig binnenkort, 5 december. Ja, dan is, het, dan is het rustig. Niemand gaat demonstreren op 5 december. Dus het is, alle partijen trekken zich terug. De verjaardag wordt gevierd. Maar daarna uh, uh, gaat het gewoon weer verder. Nou, dan sterkte voor die tijd uh, daarna, meneer Smit. En uh, als we u weer mogen bellen, dan, uh, dan doen we dat graag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Het is half acht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam is een grote brand uitgebroken in het westelijk havengebied. Volgens de brandweer staan er vier loodsen in brand. Wat daarin zit, is niet bekend. Er staan geen huizen in de buurt. En er wordt gemeten of er schadelijke stoffen vrijkomen. Maar dat heeft nog niets opgeleverd.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 Uh, even kijken, het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen. Dat staat in het meerjarig rapport van het CBS en het SCP. De economische crisis die begon in 2008. Die had eerst nog niet veel invloed op de armoedecijfers... maar sinds 2011 neemt het aantal mensen in armoede sterk toe. En meer dan de helft van de jongeren tussen de 20 en 24... heeft het afgelopen jaar tijdens het stappen ecstasy gebruikt... blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Bijna een kwart heeft dit jaar ook een blackout gehad. Het gebruik zou samenhangen met de opkomst van grote festivals. Ecstasy wordt steeds gewoner gevonden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer naar weerplaza.nl. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Nattig, mistig, koud was het vanochtend. Komt de winter eraan. Nou, het lijkt het wel een beetje op, maar we krijgen eerst nog een portie herfst te verwerken. Overigens duurt het wel eventjes hoor, want vandaag en ook morgen is het nog relatief rustig weer. Eh, vandaag beginnen we koud, het vriest op veel plaatsen, het zal krabben zijn. Mensen die naar hun werk moeten, moeten echt even wat extra tijd ervoor nemen. En onderweg naar het werk ook eventjes extra opletten, want er kan mist voorkomen. En het kan best eventjes hinderlijk zijn. Dus eh, hier en daar wat extra vertraging. In de loop van de ochtend, vooral in het zuiden een klein beetje zon, het blijft droog vandaag. En vandaag hebben we dan temperaturen van 4 tot 6 graden. Ja, een beetje, beetje zondag dus in het zuiden, maar je zei het gisteren al, het wordt een grijze dag. Ja, hoofdzakelijk toch vrij veel bewolking. Ik denk wel dat het veel sluierwolken zijn. Misschien dat de zon er nog een heel klein beetje flauwtjes doorheen schijnt. Dat wordt morgen een stuk moeilijker, want dan trekt er een storing over. En die brengt niet alleen wolken met zich mee, maar ook een klein beetje regen of motregen. Morgen 5 tot 8 graden. En dan donderdag wordt het herfst en vrijdag wordt het winter. Nou, fijn, nou, makkelijk. of Hoef. En <lacht> over een uur weer, dank je. John Sohoka, wat zie je op de weg? Nou, 125 kilometer laden, ondanks de mist. Kunnen we kunnen nog spreken van een normale spits. Wat langere files wel op de A2 maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leden 8 kilometer. De A7 richting Zaandam. Daar staat 15 kilometer. Tussen Af het en Knoop het Zaandam. De A27 Almere naar Utrecht. Is een ongeluk gebeurd bij Knoop het daar Er staat inmiddels 3 kilometer file. En ook een ongeluk op de A50. Zolle richting Apeldoorn. Daar staat tussen Heren Zuid en Fasen 5 kilometer. Dankjewel, John. Spreek je over een kwartiertje weer. En de armoede neemt toe. Je heeft dat kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal. We zijn in een van de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 Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Account Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is nog steeds veel armoede in Nederland. Op dit moment hebben 1,2 miljoen mensen te weinig geld om rond te komen. U hoorde net eerder in onze uitzending van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een van de armste wijken van Nederland is Hechterp Schieringen in Leeuwarden. En daar is verslaggeefster Karin Alberts. Karin, um, die wijk werd toch in 2006 verkozen tot Vogelaarwijk? Ja, klopt. Dat is een van die beroemde uh, Vogelaarwijken. Uh, en sinds 2006 staat het ook al bekend als inderdaad armste wijk van Nederland. Nou, ik moet zeggen, als je er aankomt rijden, dan denk je van: nou, is dit nou de armste wijk van Nederland? Zo op het oog is het uh, ja, een prima wijk. Jaren 50 woningen van die Partiek Drie etages hoog, geen lift. Misschien heb je meteen een beetje een, een plaatje. Uh, ruim opgezet, uh, groen, sportvelden. Um, ja, Astrid De Bu, is dit wel de armste wijk van Nederland? Zo ziet het er niet uit. Zo ziet het er niet uit, maar het is echt de armste wijk van Nederland. Tenminste, één van de armste wijken van Nederland. Um, maar de problemen zijn inderdaad niet echt te zien... maar zitten vooral achter de voordeur, zoals wij dat zeggen. En dat weet u, want u werkt zelf bij het Frontline Team. Uh, ja, dat klinkt meteen weer zo, uh, zo zakelijk of, of heel erg actief. Uh, wat, wat doet u? Nou, Het klinkt actief en het is ook actief, want wij zijn begonnen in 2008... ...om iedereen te bezoeken, omdat we wisten, uh, er is veel armoede, mensen hebben het lastig... ...maar, maar armoede heeft ook een soort, uh, daar schamen mensen zich voor. Dus ze komen niet heel snel zelf uh, om hulp en ondersteuning vragen. Dus je moet er dan op af en dat hebben wij ook letterlijk gedaan. En we staan nu voor zo'n wijkcentrum, wat uh, eigenlijk de spil is van die wijk... ...en ook van jullie frontline-team. Uh, mensen hoeven maar naar één loket te komen. Het is niet zo dat ze straks naar vier, vijf verschillende adressen moeten om... Overal om hulp te vragen. Nee, dat is ook de vernieuwing uh, van deze aanpak. Uh, mensen hebben gewoon hier één contactpersoon die in principe ook. Uh, hè, want wij zitten hier nou ja, eigenlijk structureel nu. Het was tien jaar, maar Leeuwarden heeft bedacht. We willen deze aanpak in alle wijken. Dus wij blijven hier ook zitten. Dat betekent dat elk uh, gezin één contactpersoon heeft. Die hun ook kent. En die uh, waar je ook niet heel veel meer hoeft te vertellen als er weer eens wat aan de hand is. Heel handig. En om. Meteen maar een beeld weg te halen dat uh, uh, arme mensen of mensen met minder geld alleen maar willen aankloppen voor hulp. Nou, zo is het helemaal niet. Want hier is uh, Maud von Ende en zij is ja, ervaringsdeskundige, kun je zeggen. Hè? U ja. heeft niet zoveel geld te besteden. Ik heb niet zoveel geld. Ik uh, ben zelf uh, uh, ambassadeur van, het project, van een project. En het project heet de kunst van het rondkomen. Het is een beweging eigenlijk van bewoners uit de wijk, die elkaar helpen en tips geven om met weinig geld rond te komen. Het is niet alleen maar van uit de wijk, maar uit heel Leeuwarden. en eigenlijk ook uit de provincie Groningen en Drenthe en Friesland en het stukje wat wij doen, dat is echt Leeuwarden. Gaat u ook bij de mensen thuis, net als Astrid? Ik uh, heb mensen geïnterviewd uh, in het begin. En daar heb ik echt best wel heel schrijnende verhalen gehoord. echt verhalen waar je zei van wauw. Ja. Nou, en over die verhalen gaan we straks doorpraten... als we na acht uur hier door de wijk gaan lopen. Dank tot zover. Karin Alberts is vanochtend uit een van de armste wijken van Nederland. Heegterp Schieringen in Leeuwarden. Gaan we naar de sport. Frank uit. goedemorgen. Goedemorgen, was zo. Nederlandse hockeydames spelen om 1 uur tegen Zuid-Korea... bij de Hockey World League. Staat daarna eigenlijk nog iets op het spel? Nou, eigenlijk niet direct, hè? want uh, Nederland weet van tevoren net als uh, de andere zeven deelnemers... dat je sowieso naar de kwartfinale gaat. De poolwedstrijd is eigenlijk meer een, een, een kwalificatie. Dus uh, word je nummer één, mag je tegen de nummer vier van de andere. Nou ja, Nederland wordt waarschijnlijk nummer één, want uh, heeft Duitsland en Engeland al verslagen. En Zuid-Korea is uh, op papier het zwakke uh, zusje in de pool. Dus uh, dat zou moeten kunnen. Nederland heeft aan één uh, punt genoeg en uh, wordt dan eerste in de pool en mag dan tegen de... De slechtste uit de andere pool. Dat wordt waarschijnlijk Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd wordt wel interessant uh, komende uh, donderdag. Want uh, als je die verliest, lig je er meteen uit. En dat zou dan weer niet kunnen voor dit Nederlandse team. Dus je kan zeggen, uh, tegen Zuid-Korea zal uh, Caldas uh, wat meer gaan roleren dan die toch al moet doen in uh, Argentinië vanwege uh, de hitte. En uh, ja. Uh, Zuid-Korea, we mogen drie puntjes uh, verwachten, zeg maar. Of de winst in ieder geval. Oké, okay. en, en over die hitte is al veel gesproken. We hebben het vanochtend ook weer kunnen horen van onder andere de teamarts... dat het eigenlijk met name voor keepers niet te doen is bijna, hè? Nee, je moet je voorstellen dat je uh, ze, uh, uh, het is daar ongeveer 40 graden. En ze hebben gezegd, nou ja, 36 graden is, is de grens. Mm -hmm. En dat, dat meten ze in de dugout, in de schaduw. Ja. En de keeper staat in de volle zon, in volle bepakking. Dat is echt uh, niet te doen. Uh, ja, die, die heeft gewoon alle extra warmte om zich heen. Plus een helm op, uh, op de hoofd. Plus, uh, dat, dat is dus eigenlijk gewoon gevaarlijk. Want je kunt nergens naartoe met je warmte. En ze moeten ook nog verplicht, één van de twee moet een zwart shirt aan. Nou, dat is helemaal natuurlijk uh, vervelend. Twee jaar geleden was er ook een toernooi in Argentinië en toen is het misgegaan. Met name bij de keepers, die zijn toen onwel geworden. Dus ze houden dat dit jaar extra scherp in de gaten. Tot nu toe gaat het goed, maar ja, je kunt je voorstellen dat het allesbehalve plezierig is... als je met dat soort dingen rekening moet gaan houden tijdens een toernooi. Goed, dan gaan we naar voetbal, naar PSV. Um, Frank, um, het is bekend geworden dat uh, Philip Cocu op basis van zijn eerste 15 wedstrijden bij P.S.V. de slechtst presterende trainer uit de geschiedenis van de club is. Ja, het is wat, hè. Ja, nou is de vraag, heeft dat consequenties voor hem? Ja, denk het niet, want uh, er is geen trainer na 15 wedstrijden gedegradeerd en ook niet kampioen geworden. Dus op dit moment uh, uh, zou je met dat lijstje kun je niet zo gek veel. Het is wel, het geeft een soort uh, situatie weer van uh, hoe staat hij ervoor? Nou ja, niet zo best. Dat kunnen we met z'n allen wel nagaan. Want hij staat tiende in de eredivisie. Dat hoort niet bij PSV en dus heeft hij een probleem. Met de leiding van PSV steunt hem. Maar uh, de lange termijnvisie die ze met z'n allen voor ogen hebben... die wordt een beetje verstoord door de korte termijn problematiek. Namelijk dat, je, dat ze veel te weinig uh, punten hebben en dat ze niet goed spelen. En dan heb je met Cocu, Faber en Van der Weerden... een heel onervaren uh, trainers, uh, koppel, st uh, stel En die kunnen dan... Ja, uh, dat is lastig. Die weten namelijk niet zo goed. Die hebben nooit de ervaring opgedaan hoe je met dat soort situaties om moet gaan... En uh, dan kun je maar één ding doen. En dat is zo goed mogelijk uh, uh, je best doen. Weer teruggaan naar de basis. Zoals dat zo mooi heet. In uh, standaard taal. Ze hebben wel een uh, speler die daar wel ervaring mee heeft. Stijn Schaars. Die heeft namelijk bij Vitesse gevoetbald. En die holde daar van de ene crisis in de andere crisis. En die uh, gaat nu voorop in uh, dat, dit soort teksten. We moeten terug naar de basis. Rustig blijven. Geen gekke dingen doen. En uiteindelijk weer gewoon rustig onze punten pakken. Want uh, daar zijn we goed genoeg voor. En op de lange termijn gaan we dan met de. Uh, een ploeg als deze, die nog hartstikke jongens wel successen halen, ook met deze trainer. Maar ja, de vraag is, hoe lang krijgt deze trainer de kans? Volgens de leiding nog heel erg lang. En ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat ze hem blijven steunen, want ze hm. hebben niet voor niks voor de lange termijnvisie gekozen. Nee, precies. En Ajax met de Boer komt ook ieder seizoen, tenminste laatste seizoen laat op stoom. Ja, ja. Dus maar die, die, die is in zijn eerste half jaar kampioen geworden. Dat helpt wel natuurlijk. Hè? Dat, ja, je, dan, <laughs> dat natuurlijk je rustig ja. op stoom ja, dat, kan dat, komen. Ja, dat heeft hij <laughs> nog niet. Frank je nee. dankjewel. Het NOS Radio Journal. Twaalf minuten over half acht is het. U hoort het al we gaan weer naar Mino Remmers. Mino, um, wordt er op dit moment ook gejaagd op ganzen? Nee. Nou, dat zou nu een beetje lastig zijn in het donker, het levensgevaarlijk eigenlijk. Dus daarom heeft Gerard Jeppes uh, zijn uh, schietijzers denk ik niet bij zich hè? Nee hoor, die heb ik niet meegenomen. Nee. Dat lijkt me niet handig op nee. dit moment. Nee. Maar mag er nu gejaagd worden? Ja zeker. Ja, op dit moment mag je jagen vanaf, een, uh, vanaf zonsopgang. En dat is op dit moment rond half negen. En alleen jagen daar waar vergunningen zijn afgegeven door uh, de overheid. Ja. ja, ook de jagers balen er flink van dat het ganzenakkoord wat we hier hadden is geklapt. Um, eigenlijk, we zitten nu bij het de melkveebedrijf. Um, hier in Friesland bij Peet Sterkenburg. Het is een soort snackbar eigenlijk, he, voor de rakkers... die uh, uit het IJsselmeer hier naartoe gevlogen komen. Heerlijk. Ja, die komen iedere dag komen ze langs. En als bij mij de boerderij kaal is, dan gaan ze naar de buurman. En dat hele gebied van uh, Wolkamp to tot Kalbaarsseldijk... dat wordt uh, winterdagen uh, Ja. Het was een mooi akkoord, daar is lang aan gewerkt. Vorig jaar, samen met de natuurorganisaties... de vogelbescherming en de boeren. En uh, ja, Johannes Kramer is gedeputeerd. Uh, gisteren is het tot, toch uh, fout gelopen, wat nu? Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. De winst van het akkoord was dat er heel breed raagvlak was... voor aan de ene kant winterrust en aan de andere kant een stevige aanpak van de zomergans. Ja, hoe nu verder? We hebben, in Friesland hadden wij al een goede afspraken met elkaar. Ik hoop dat we daarmee verder kunnen. Alleen ja, bij de natuurorganisaties is door de opstelling van de LTO wel wat beschadigd geraakt. Dus ik hoop dat men uh, weer on speaking terms is uh, met elkaar... Ja. om uh, nu toch echt uh, het probleem toch te blijven aanpakken. Waarom zit de Koninklijke Jagersvereniging uh, met de problemen? Want u, u baalt er ook flink van, hè, meneer Jeppes? Nou, Waar wij het meeste last van hebben is de onduidelijkheid. Ik zal u een voorbeeld noemen. Uh, dit jaar is er dan een G7-akkoord mee begonnen. Voor de uh, jagerij heb ik vier soorten vergunningen nodig... om uh, er doorheen te komen, dit jaar alleen al. Het is er weer echt op zijn Nederlands, geloof ik. Dat klopt, uh, en dat niet alleen die, die vier soorten vergunningen... maar ook je registratie uh, per keer als je jaagt, moet je uh, garant voor staan. En dat is het probleem ook een beetje wat de jaren hebben... die onduidelijkheid, ze weten niet waar ze aan toe zijn. En he, zet het ook zo aan de dijk, want hoeveel van die ganzen zitten? er? We hebben het net over de grauwe ganzen bijvoorbeeld, de koolganzen... dat zijn winterganzen. Ja, je moet eigenlijk twee soorten ganzen onderscheiden. Dat zijn de zomerganzen, die hier overzomeren en hier altijd blijven. En de trekganzen die alleen in de herfstperiode hier komen... en de hele winter hier blijven. Nou, de, het probleem is ontstaan in, bij de G7... Uh, bij de zomergansen. Die zomergansen die hadden we in 2008 ongeveer 200.000 ganzen. En uh, vandaag in de dag zijn dat meer dan 600.000. En er is afgesproken in de G7 dat die 600.000 terug moeten naar die 200.000. Dat is toch niet aan het begin om die te gaan schieten? Nee, dat is uh, sowieso niet uh, om te schieten allemaal. Dat gaat je lang niet lukken maar ook in de G7 was voorzien om te proberen met uh, eierenprikken en vergassen... om uh, die stand toch naar beneden te krijgen. Ja, een heleboel gedoe. Goed, we gaan het dadelijk nog verder over praten, want er moet toch een oplossing komen. Want het is een groot probleem en dan hebben we het nog niet eens... over de komst van, jawel, de Turkse tortelduif en de Amerikaanse eekhoorn. Want die schijnen nee. ook in opmars te zijn, constateerden we hier net. Ook in Friesland. Gaan we maar eens bij de ABB kijken. John's Hoka mist. Heeft nog niet uh, heel veel gevolgen. Maar er zijn wel aanrijdingen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, de meeste vertraging door aanrijding. Heeft de verkeer op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat 8 kilometer voor knop. Het Eemnes. En daar is de linkerrijs ook dicht. En verder nog een opvallende file door werkzaamheden. Op de A28. Hoog weer richting Assen. Daar staat tussen Beilen en Assen Zuid 8 kilometer. Dan naar de Rabobank, Een belangrijk verhaal van vanochtend. Want de bank gaat zijn ledencertificaten volgend jaar naar de beurs brengen. Daardoor kunnen voortaan niet alleen leden, maar ook andere beleggers deelnemen in het eigen vermogen van deze coöperatieve bank. Rabobank neemt de stap nadat er grote onrust is ontstaan over het risico van de certificaten... Eh, Oh, nou, natuurlijk ook naar aanleiding van uh, de grote bankencrisis... en vanwege de Libor-affaire. Die werden massaal van de hand gedaan, deze ledencertificaten. Financieel topman Bert Brugink. Meneer Brugink, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een flinke ommezwaai voor een coöperatieve bank als de Rabobank. Eigen vermogen aantrekken op de beurs... terwijl je dat daarvoor altijd via de leden alleen maar deed. Wat betekent dit voor de Rabobank? Nou, het is niet helemaal een uh, grote ommezwaai. We, we hebben al behoorlijk wat papier en ook uh, eigen vermogenstitels uh, uh, genoteerd uh, aan Euronext. Dus in dat opzicht uh, is dit een, eerder een uitbreiding dan een, uh, dan een totale ommezwaai. Maar het is wel zo dat de, het feit dat we de, nu de ledencertificaten naar de beurs brengen, dat dat wel een, een uniek gegeven is. Dat ja, dat, dat, is, dat is echt een unicum voor, uh, voor de Rabobank. Waar, waarom begint u hier aan, meneer Brugink? Nou, wat we gezien hebben in de afgelopen 1,5 jaar... is, is dat uh, daar waar de markt in de 10 jaar daaraan voorafgaand... voor ledencertificaten buitengewoon rustig was. Nagenoeg geen vraag, nagenoeg geen aanbod. Ik geloof dat in die tijd 60% van het aanbod kwam... door het overlijden van een betreffende lid. Is dat natuurlijk wel het nodige veranderd in, de, in het bankenlandschap... en ook wel met ons. En, uh, dus we zagen vanaf uh, de zomer van 2012 het aanbod geleidelijk aan oplopen. Nou, we hebben nog een aantal uh, gebeurtenissen gehad uh, in het bankair landschap in Nederland en meer recent ook bij, in ons eigen huis. Uh, we zien tegelijkertijd dat de belangstelling bij institutionele beleggers voor ledencertificaten buitengewoon groot is. En dus we hebben gemeend door uh, deze stap te doen, uh, de, de diepte en de breedte van de markt ook ten behoeve van onze leden. Uh, aanzienlijk te verbeteren. En uh, nou, vandaar deze stap. Nou, u, u doet voorkomen, meneer Brugging, alsof dit een logische stap is. Maar in hoeverre bent u uh, noodgedwongen... Uh, dit te doen? In hoeverre speelt oh, die Libor-affaire mee... en sowieso de bankencrisis? Uh, in onze beleving is het een logische stap. We hebben hem eigenlijk ook al aangekondigd... bij de publicatie van de halfjaarscijfers... dat we aan het zoeken waren naar een, een, een uitbreiding. Toen is er ook al wat gehint richting de mogelijkheid... Om institutionele beleggers toe te laten uh, tot het uh, kapitaal via de leedcertificaten. Uh, dus in dat opzicht is het een, uh, is het een definitieve uitwerking van datgene wat we al, een, uh, al langer beopen. Ja, dus, maar ging oh. ik eventjes uh, nog iets verder dan? In hoeverre bent u genoodzaakt dit te doen? Want uh, die leden, en die certificaten die zorgden voor eigen vermogen van de bank. In hoeverre is dat een probleem op dit moment voor de Rabobank? Nou, met een, uh, we hebben een korting ratio op dit moment... en dat is in feite de, de maatstaf waar iedereen naar kijkt... Uh, die uh, on uh, ongekend hoog is. We hebben nog nooit zo'n hoge ratio gehad. Zelfs wetende dat er inderdaad in de afgelopen jaar... Uh, aanbod is geweest voor deze certificaten. Dus de kapitalisatie van de bank is nog steeds buitengewoon sterk. En om die reden is, zou er geen, specifiek geen reden zijn... Om, om deze stap te ondernemen. We hebben echter wel gemeend... dat uh, op het moment dat je niet deze ontwikkelingen uh, zou doormaken... dat uh, er misschien iets zou, moeten, zou gaan gebeuren met de koers wat, uh, wat ongewenst was... en met name ook ongewenst was uh, richting de, uh, de loyale leden. Mm -hmm. en, door, en door deze stap te ondernemen durf ik wel te stellen... dat we een aantal stevige uh, balken onder het uh, ijs hebben gelegd. Dus u had dit wel nodig voor het voortbestaan van de bank... in die zin voor het vertrouwen dat men heeft in de bank? Nou, niet zozeer voor het voortbestaan van de banken, want die is wel verzekerd. Maar wel om de loyale leden die erop rekenen dat, dat ze op ledencertificaten niet alleen maar een mooie coupon verdienen, maar ook een, een, een mooie koersontwikkeling zien. Uh, om dat te kunnen garanderen. Daar mm, worden het wel nodig. Maar zijn die leden nog allemaal zo loyaal? Want veel van die certificaten zijn verkocht. Verliest u vertrouwen? Er zijn veel certificaten aangeboden. Maar er zijn gelukkig nog veel en veel meer certificaten gewoon gebleven in handen van de leden. Dus ik denk nog steeds dat we wel kunnen stellen dat we nog steeds over een groot aantal zeer loyale leden beschikken. Maar het is wel zo dat door de ontwikkelingen in eigen huis... maar we zagen natuurlijk al, ook al sterk oplopen aan het begin van dit jaar... dat er zorgen bestonden bij particuliere klanten... ten aanzien van of er wel of niet uitbetaald zou worden op ledencertificaten. En, ja, en dat proberen we op deze manier definitief de kop in te drukken. Financieel topman van de Rabobank, Bert Brugink. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Tot ziens. Negen minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is een bijzondere gebeurtenis vanmiddag. De Eerste en Tweede Kamer komen samen voor een uh, verenigde vergadering. Het gaat over de benoeming van koningin Maxima als regent. Mocht er iets gebeuren met koning Willem-Alexander? Wij praten daarover met Ilko Elsenga, Hij is oud-conservator van het Paleis Het Loo. Elzenga, goeiemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent bij ons in de uitzending. Is het regentschap zo belangrijk dat daarvoor... de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar moeten komen? Ja, dat is in de grondwet zo geregeld dat alles wat met troonswisseling te maken heeft, of in ieder geval verschuiving op de stoel zou je zeggen, uh, daar heb je de Eerste en Tweede Kamer voor nodig. Goed, er zal niet veel debat uh, zijn, eh, meneer Elzinga, daar is geen partij op tegen. Maar als dat dan is besloten, verandert dat dan iets voor de koningin? Voor de koning niet. Uh, laten we vooropstellen dat we hopen dat het uh, niet nodig is. Hè, want dat moet je natuurlijk altijd even roepen. Maar uh, er, voor de koning verandert er niets. Ja. En uh, in de toekomst natuurlijk voor de, de koningin wel. Ja, wat dan? Nou ja, als, nogmaals, als het uh, uh, misgaat... dan zou dus in verschillende gevallen... de koningin op moeten treden als uh, plaatsvervanger. En dat is dus in het geval als de koning zou abdiceren... Of als die overlijdt en de kroonprinses nog niet 18 jaar is. En dan moet eh, koningin Maxima eh, zo lang even de, op de winkel passen. Ja, dat hebben we natuurlijk in het verre verleden al, al meegemaakt in Nederland. Ja. Um, he, met uh, koningin Emma. Ja. Zij werd regentest toen haar man, koning Willem III, overleed de derde. En Willem hier nog geen 18 jaar was. Wat? Even daar teruggaan, want dan, is misschien, dan wordt het misschien ook wat helderder... Uh, wat voor rol zij zou kunnen gaan spelen. Hopelijk niet <lacht> natuurlijk, omdat dat niet nee. nodig is. Wat voor Noodig. regent was Emma? Nou, het kwam natuurlijk ook toen koning Willem III op het einde van zijn leven zo ziek was dat hij niet meer kon regeren. Toen is uh, koningin Emma ook even een, een paar dagen regentes geweest. En toen hij overleed, ja, toen uh, was Willemina nog tien jaar. Dus er was nog acht jaar te gaan. En dat heeft de toch betrekkelijk jongere koningin Emma toen uh, moeten opknappen. En dan werd ze daarin bijgestaan door een... Uh, een raad van voogdij, van hele wijze heren, acht... die het er af en toe best lastig hebben gemaakt. Dat hebben we onlangs in het uh, proefschrift van René Diependaal kunnen lezen. En behoorlijk lastig. En uh, daar heeft ze zich uh, erg goed uh, tegen te weer kunnen stellen. Uh -huh. Ze hadden natuurlijk al, allebei... de partijen hadden het belang van de jonge Wilhelmina voor ogen natuurlijk. Hmm. Ja. Want hoe lastig heeft de koningin Regentes het? Uh, hoe is dat gebleken? Want ze is, het, ze is natuurlijk maar een tijdelijke, tijdelijke plaatsvervanger. Van nou, lastig. Kijk, koningin Emma was er echt op bedacht om de erfenis van de Oranje dynastie veilig te stellen. En zo had ze natuurlijk ook gezien dat er prachtige archiefstukken en boeken door het paleis vierden bij de verschillende overleden prinsen. En daar wilde ze een bibliotheek voor hebben. En de raad van Voogdij vond dat zonder van dat geld. En ze zijn een beetje koningin die laat boeken komen, die gaat er niet zelf op uit. En dat was natuurlijk best komisch. Maar in ieder geval, toen heeft ze het toch voor elkaar gekregen... na veel tegenstribbelen om een, het huisarchief uh, te laten bouwen. En daar is toen een vleugel aangebouwd waar, waar, waar een bibliotheek uh, in was. van Een huisbibliotheek, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Mm -hmm. en, en die raad, uh, de voogdij is dat nu nog steeds een commissie van oude grijze mannen? Of is dat iets nee, nee, nee, moderner inmiddels? Ja, dat heet tegenwoordig uh, College van Toezicht, hè, maar het is natuurlijk hetzelfde. En er zitten de twee Nederlanders aan te wijzen uh, door uh, het parlement. En uh, drie uh, vaste mensen zitten erin. En dat zijn dan uh, uh, natuurlijk de vicepresident uh, van de Raad van State... En de president van de Algemene Rekenkamer, en dat is, die moet op de centen letten natuurlijk. En de president van de Hoge Raad der Nederlanden. En die twee die aangewezen kunnen worden, dat zouden zomaar uh, leden van de familie kunnen zijn bijvoorbeeld. Oké, okay. nou, iets, iets moderner in ieder geval. Ik hoor ja, het al meneer ja. ga Fijn dat u eventjes wilde vertellen over de taak die uh, koningin Maxima mag. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Er moet een grote brand in het westelijk havengebied in Amsterdam. Meldt de AT5 staan verschillende loodsen in brand. AT5 zendt beelden van de brand live uit op de site. Ja, wat zie je daar? Kijk, ja, want je zie... hebt hem openstaan nu. Ja, precies, ik zie je inderdaad in zo'n loods. Je ziet niet echt het vuur, maar achter de voorgevel van zo'n metalen loods brandt het behoorlijk, behoorlijk, Een rookkolom gaat de lucht. Oh, ik zie je ook. Het beeld zoekt wat uit verschillende rookkolommen. Dus het brandt daar inderdaad behoorlijk. Nou, we zijn het aan het uh, nabellen. Dus u hoort daar later meer over hier uh, in het Radio 1 journaal. Elektrische fietsen dan, die zijn in trek bij dieven. Volgens verzekeraar Endra verdwijnen de zogenoemde e-bikes massaal naar het buitenland. En dan met name naar Oost-Europa. Schatting zijn er dit jaar al 25.000 van die fietsen gestolen. De waarde daarvan, 45 miljoen euro, staat in taarté. Het CDA omarmt het idee van de Britse premier David Cameron... om het vrije verkeer van personen in de EU drastisch te beperken. Dat zegt CDA-kamerlid Pieter Hierma tegen Nu.nl. Onlangs opperde Cameron om het vrije verkeer alleen te laten gelden... voor EU-landen met een volwassen economie. Hiermee wil Engeland de toestroom van onder meer Bulgaren en Roemenen beperken. En ook 8 op de 10 Nederlanders zijn tegen de komst van Roemenen en Bulgaren... die zich per 1 januari vrij mogen vestigen binnen de EU. Dat staat in de Telegraaf. En dan naar het Rubert van Putten, de ziekenhuis in Spijkenisse. Daar waren grote interne problemen, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een conceptrapport dat in het bezit is van RTV Rijnmond. Nou, wordt er later ook meer over trouwens in het Radio 1-journaal. Uh, door de problemen functioneerde de afdeling cardiologie slecht. Er waren grote risico's voor de patiënten. De specialisten en de raad van bestuur van het ziekenhuis... leefden jaren op gespannen voet. En daar deed dan nog een foto van een bluspiet. Een brandweerman, verkleed als zwarte piet. man vier de Sinterklaas toen zijn pieper afging. En moest naar een kalimitie. De auto was in het water beland. Ik ben direct naar de kazerne gereden en het ongeluk gegaan. Ik had geen tijd meer om me af te sminken, zegt de brandweerman in het AD. Dus. Ja, dat heb je soms. Tot zover het nieuws uit de verschillende media. Zo dadelijk, na acht uur. Dan eh, hebben wij uiteraard meer over de armoedemonitor. U hoort onze verslaggever Karin Alberts in een van de armste wijken van Nederland. En we praten verder over de AIVD en de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Zij zouden meer moeten, maar dan zou er ook beter toezicht moeten komen. Roger Vleugels, inlichtingendeskundige bij ons in de studio.